Veel pomphouders zijn tegen het plan van de regering omdat het tot veel administratieve rompslomp zou leiden. De eigenaar van coffeeshop Going in Maastricht is vanochtend opnieuw gecontroleerd of hij zich aan de nieuwe drugsregels hield. Daarbij heeft de eigenaar weer geweigerd een ledenlijst aan de controleurs te geven. Hij is uit op een proefproces. De coffeeshop-eigenaar vindt dat de invoering van de wietpas leidt tot discriminatie. Daarnaast noemt hij de registratie van Nederlandse klanten een inbreuk op de privacy. Het weer vanuit het zuiden neemt de kans op een bui toe. De maximumtemperatuur ligt tussen 13 graden aan de kust tot 21 graden in het oosten. Dit was het NOS-journal. Dit is John Saul Hoka van de ANWB.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 zeggen wij recht hartelijk goedemiddag. En wij zijn Angela en ik. Angela, mijn meisje bij de grammofoons. We hebben er twee vandaag. Oh, wat een luxe. En ook als ze weer achter de telefoon... Eh, uh, telefoon. Uh, microfoon dus. En het is dus weer tijd voor de vinyljaren. Leuk dat onze... ...presentator van het vorige uur ook nog even een singeltje van Vineel draaien. We doen alvast in de stemming. Dat Goed, wat gaan we doen vandaag? Nou, het is een beetje de bevrijdingsweek, zou ik kunnen zeggen. Doodherdenking en uh, uh, natuurlijk uh, de bevrijdingsdag aan het eind van het weekend. Ik dacht, weet je wat ik doe? Ik had een hele leuke collectie staan, of uh, compilatie staan. Uh, 80 jaar cabaret in de Amsterdamse theaters... Waarvan heel veel opnames van voor de oorlog. En het is best leuk om dat te doen. Dus die gaan we vandaag een beetje mixen met uh, rumors van Fleetwood Mac. Uit de legendarische collectie van het Wapenverzand. wordt natuurlijk helaas niet meer bestaand. Maar dat weet u ondertussen. Maar uit die collectie draaien we vandaag rumors. Ik had hem al in op CD. Ja, dan mag je hem niet draaien, natuurlijk. Dat mag en verder doen we wat singeltjes tussendoor, dat is ook wel gezellig natuurlijk, ja. Maakt het allemaal uit, als het maar lekker van vinyl is, dan vinden wij alles best. En laten we dan maar beginnen met de Stones. Ach ja, waarom ook niet. Laten we gewoon beginnen met de Stones. Zal leuk, daarmee te beginnen. Beetje ondeugend plaatje hoor, in Amerika mocht die titel niet. Van dit nummer... Hij nou werd het genoemd Let's Spend Some Time Together. Maar het heet natuurlijk Let's Spend the Night Together. Je zijn de Rolling Stones uit 1966. Of daaromtrent. Hoop ik. ik Ja, dat moet ik. Zo. Hoezo graag. And the Night Together. En dat waren natuurlijk de Rolling Stones in 1966. En hebben dat uh, <coughs> oorspronkelijk uh, bedoeld. was voor de LP Between the Buttons. maar daar nooit op terecht is gekomen. Uh, maar dat gebeurde natuurlijk wel vaker: dat singles apart van LP's waren. Maar goed, dat maakt allemaal niks uit. Het is gezellig. En het is mooi weer buiten. Hoewel ik moet, moet constateren dat het in Beverwijk een stuk warmer was dan hier. De wind was daar minder warm, maar dat komt natuurlijk omdat beetje ja, aan het zit. En afgelopen maandag, wat was het, lekker in Zandvoort, Hebben koning in de dag, Tjonge, jonge, jonge, de hele middag op het terras gezeten. Heerlijk en gezellig. Goed, 4 dus vandaag, en ik zei het al, ik heb de formule van het programma ietsje veranderd. <coughs> als u het niet eraan vindt, en anders dan krijg ik de protestnotaars wel binnen. Ik heb uh, eigenlijk besloten om het aantal LP's van drie naar twee terug te brengen. En ook wat meer singeltjes tussendoor. Dat in verband ook met de afwisseling en de gezelligheid en zo. Dus we gaan wat meer singeltjes draaien af en toe. En we doen nog maar twee LP's per keer. Dat uh, heeft nog een ander voordeel dat ik niet zo snel door mijn LP's heen ben. <laughs> dat scheelt ook weer. Goed, uh, ik zei het al. We hebben vandaag uh, rumors van uh, Fleetwood Mac. Uit de legendarische collectie van Het Wapen. Nog steeds dank aan Sjaak en José daarvoor. Ik ben er heel blij mee. Binnenkort gaan we Sjaak een keer uitnodigen voor uh, uh, dit programma. Want dat vond hij leuk. En dat gaan we een keer doen. Misschien volgende week wel. Sjaak, als je luistert. Volgende week ben je van harte welkom. Als je zin hebt. En je kunt natuurlijk. En neem, uh, neem José mee. Dat is nog leuker. Goed. Um, Roemers dus. En de LP uit 1976, ik dacht eigenlijk even dat het een van de best verkochte uh, LP's uh, aller tijden was. Maar dat is niet het geval. Nee, dat is absoluut niet het geval. Uh, dat, is een, uh, dat is een hele andere LP. En dat was ook mijn verbazing dat ik op internet had eens zou te kijken. Weet, u, weet je wat, wat de best verkochte pop LP aller tijden is? Het verbaasde mij buitengewoon. Dark Side of the Moon van, uh, van Pink Floyd. Er zijn er uh, wereldwijd meer dan 50 miljoen van verkocht. En dat haalt zelfs Michael Jackson niet met Thriller. Zo, dat dacht hij wel altijd, maar schijnt niet zo te zijn. Oké, okay. en als ik lieg, lieg ik in commissie. Want ik heb het van internet, dus we maken het allemaal uit. Maar houden we gaan door met Roers en uh, het nummer heet Second Hand News. Ja. <laughs> uh, ja. Uh, mocht u een klein brommetje horen... dan ligt dat niet aan uw radio. Dat ligt aan ons. Ik weet niet waar het zit. Maar dat maakt ook niet uit. Second hand nieuws is dat van Fleetwood Mac. Van het, uh, in ieder geval van die band. Best verkochte album wat ze ooit gemaakt hebben. Uh, een van de classic pop albums. Rumors uit 1976 en Fleetwood Mac bestond toen natuurlijk, dat weet u waarschijnlijk allemaal nog wel maar John McVie speelde bas Lindsey Buckingham deed de gitaars en deed ook de vocals Stevie Nicks, de vocals Mick Fleetwood was de drummer en percussion Christine McVie en keyboards, synthesizer en vocals dus uh, dat was een uh, wat zegt u? natuurlijk ja, wel <laughs> oké okay. Goed, uh, we, gaan, uh, door met, uh, we gaan door met een uh, nummer van, uh, van een LP. Die uh, heet 80 jaar Cabaret in de Amsterdamse Theaters. En het leek mij wel leuk om dat een beetje te gaan draaien... ...om verband ook met het feit dat we dus deze week natuurlijk toch enorm veel terugblikken. En vooral ook omdat er in Amsterdam natuurlijk het nodige aan humor en cabaret verdwenen is... In, uh, ...na de Tweede, vooral tijdens de Tweede Wereldoorlog, uh, een heleboel uh, theaters die uh, op deze LP genoemd worden, die uh, bestaan ook al lang niet meer. Uh, nieuwe Lamar is intussen vervangen door een nieuw. Leidse Plein Theater is er niet meer. Uh, en zo zijn er nog een heleboel. Uh, de Doofpot bijvoorbeeld van Max de Heur, ook niet meer aanwezig. Uh, en dat, is, uh, ja, dat staat dus allemaal op deze plaat. Uh, veel van de opnames die hier op deze plaat staan, zijn van ver voor de oorlog. De Tweede Wereldoorlog dan. Hè. Ik heb het niet over de Golfoorlog. Maar de Tweede Wereldoorlog. Veel van die platen zijn uh, van ver daarvoor. Waaronder het volgende liedje. Van Louis David. En dat is een hele bekende man. Geweest. Uh, onder andere verantwoordelijk is geweest. Voor de carrière van Wim Zonneveld. Weet u waarschijnlijk wel. Louis David samen met zijn zus Henriette Davis. Oftewel Heintje David. Die altijd afscheid nam. Uh, liedje dat uh, eigenlijk zegt. Als je eenmaal uh, de kleine man. De zenuwleider van een kleine man. Hier is... Uh, Louis Davids. Hope I can.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 de verkiezingen in Holland zijn altijd een grote pret Want dan hoor je onze heren kandidaten Elkaar uitschelden voor leugenaar, voor schoffie enzovoort Zoeken gaatjes om hun gifgas uit te laten En zitten ze op een stoel, hoe veilig zo'n gevoel Wie moet de rekening betalen voor een grote mond? Dat is die kleine man, die kleine burgerman Die doodgewone man met een confectiepakkie aan De man met zo'n 18 gulden C aan Zo'n zenuwelijer, honderlijer van een kleine man.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 ja, leuk hè, als je dat terug hoort. Louis Davids was dat. Volgens mij had hij ook nog iets met Zandvoort. Kan dat? Volgens mij wel hè. Uh, maar dat weet ongetwijfeld een oude Zandvoort om mij wel te vertellen. Volgens mij uh, had hij inderdaad ook iets met Zandvoort, Louis Davids. Of hij woonde hier of uh, weet ik veel. Maar in ieder geval zoiets. Het uh, nummer heette De Kleine Man. Het is opgenomen in het Leidse Pleintheater in Amsterdam. Dat is intussen helaas, helaas al niet meer bestaat. Uh, en wat nou protest song Bob Dylan 1965? Oh, dit is van de oorlog. En het was eigenlijk ook al een aardige euh, protestzong. Mag je wel zeggen tegen het kapitalisme en tegen de rijke mannen. De kleine man, euh, zo'n kleine burgerman met een convectiepakkie aan. ja, zo werkt dat. Dat, dat gebeurde dus toen al. Uh, en die 18 gulden voor als je niet wilde werken. Nou, dat zijn, dan kan je wel echt wel merken dat het voor de oorlog was. Daar kan je nou niet eens één dag mee toe. Maar goed, Louis Davids dus en de kleine man. We gaan door met de BG's. Het gaat niet zo goed met Robin Gibb natuurlijk. Hij is intussen wel weer uit zijn... Beursloosheid ontwaakt heb ik begrepen Maar het gaat toch niet zo erg goed met hem De man is zwaar ziek En dat is eigenlijk nou ja, van de Bee Gees Dan de tweede die waarschijnlijk niet al te lang Meer te leven heeft Maurice Gibb is al dood Andy Gibb ook en uh, deze man die Nou ja, ligt op het randje, laten we maar zeggen En dan blijft Barry al nog over We gaan uh, naar de Bee Gees, een heel oud nummer Hun tweede hit uit die periode Ik denk dat het zo 67, 68 was En het nummer dat heet The New York Mining Disaster 1941 Is in de Bee Gees In the event of something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 Fantastisch nummer de uh, Bee Gees, gezongen ook door Robin Gibb, dit nummer. Uh, ...want uh, Barry was op de achtergrond, en Maurice natuurlijk ook. Want uh, Barry, of uh, eigenlijk Maurice deed... Of, nee, Doe, zeg het nou eens goed. Hè. Um, Robin was... Ik had hem al aangezet voor je. <laughs> Robin was in de tijd uh, eigenlijk meer de liedzanger van de Bee Gees dan Barry. Dat is later pas anders geworden. Maar in ieder geval, dit nummer werd dus gezongen door uh, Robin Gibb van de Bee Gees. Het volgende nummer is van de LP Rumors. Van Fleetwood Mac uit 1976. Uh, Fleetwood Mac begon natuurlijk als een bluesband. Dat uh, weet u natuurlijk ongetwijfeld. In de jaren 60 al. Uh, met Peter Green als uh, grote man. Als grote gitarist. Uh, met hits als uh, Albatross en uh, Man from the World. En natuurlijk het bekende uh, Need Your Love So Bad. En Oh Well Part 1 en Part 2. Eh... Um, uh, Peter Green die raakte een beetje geflipt. Ook waarschijnlijk door allerlei uh, middelen. En zo drank en weet ik nog wat er allemaal in, meer in dat lijf ging. Ze zijn een tijdje uit geweest. En Mick Fleetwood, de drummer die ook in de oude band zat. En ook John McVie die ook in de oude band zat. Die zijn uh, toen verder gegaan met hun respectievelijke echtgenotes. Nee, dat zeg ik niet goed. Want Mick Fleetwood was niet uh, getrouwd met een van de dames. Dat was John McVie wel. Die was getrouwd met Christine McVie. En uh, Stevie Nicks was getrouwd met Lindsay Buckingham, de man die de gitaar en de zang deed en zo. Nou, dat is allemaal niet goed gegaan. Uh, net als bij Alba gauw, echterlijke ruzies en twisten. En, uh, nou ja, goed, we kennen het allemaal. Maar ze hadden wel een zeer succesvolle band en uh, die LP Rumors die sloeg in als een bom in 1976. Er kwamen ook een aantal knallers van hits vanaf. Die hoort u natuurlijk nog wat later in dit programma. We doen nu uh, het liedje Dreams. Hier is uh, wederom Fleetwood Mac uit 1976. Doet hij het? Ja Uiteraard van het prachtige album Rumors. Um, ja, oké. Okay. Uh, ik heb het al gezegd. Uh, we gaan af en toe... Of af en toe. We hebben vandaag eigenlijk centraal staan. Een beetje een verzamel-LP. Die heet 80 jaar cabaret. In de Amsterdamse theaters. En die plaat is uh, denk ik zo'n beetje uitgebracht in begin 70 jaren. Dus het loopt echt een, een heel eind uh, terug. Um, zeker tot... Uh, nou... Ik denk zelfs dat er opnames opstaan die uit 1920 of daaromtrent uh, voortkomen. Dus dat is heel erg leuk. We gaan nu een, een opname draaien van een dame die in uh, Nederland voor de, voor de Tweede Wereldoorlog een grootheid was. Er is zelfs een uh, theater naar haar genoemd: het fin de Lamar Theater. Uh, dat is intussen uh, gesloopt, het oude theater dan. En Joop van der Rennen heeft daar een uh, nieuw gigantisch theater neergezet onder de naam De Lamar. Dus de naam van Fien De Lamar, kleinkunstenares, klein die is uh, toch wel een beetje bijgebleven. Maar we gaan nu De Grande Dame zelf beluisteren. Een opname die in de tijd gemaakt is in het uh, Leidse Pleintheater met begeleiding van het kwartet uh, Corle en vrienden uh, dus, de wat oudere luisteraars, zal het zeker nog wat zeggen... ...het liedje wat we ervan gaan draaien heet Circusvrouwen. In het circus bij de uitgang der artiesten, waar het bordje hangt voor de artiesten... ...staan iedere avond drie vrouwen te praten. Drie vrouwen, getrouwd met de luchtacrobaten. Hun man zien ze door de gordijnen, de nok van de die verdwijnen... Je zweeft nu daarboven, naar rekken en touwen. Beneden, daar kijken en wachten, de vrouwen. De jongens klimmen dus naar boven. Laat Mickey nou dat wel spotlight over. Dat lijkt zo af, dat niemand daar een wijn moet. Gelukkig, Harry heeft hem al te wengen. Goed werken de trapeuze. Maar de zwaai van de bocht daar moet Steven nog een kijkie ruimer halen. Ha, het vorig jaar in mei was ik er zelf nog elke avond bij. Oh, oh, dat gevoel wanneer je als een kogel je zand maakt of zweef springt als een vogel. Ja, maar ook nou een kind hebben ik van de baan. Ja, mijn body heeft voor dat werk afgenomen. De dode sprong, was zal het komen. Nou niet nerveus zijn hoor, je tijd genomen.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 al gebeurd, oh, ik ben zo ziek, ik, ik moet naar bed, wie werkte zo krankzinnig, zonder net. Begint het al? Geef me de klu even, gut, waar ben ik nou met mijn patroon gebleven? De mensen klappen, oh ja, nou zat de ladder naar beneden uit het dak, die pennen zijn zo stroef, ja, ik braai een tuin voor Steven. Die wou ik hem met zijn een verjaardag geven. Ja, ik moet wel s'avonds braaien terwijl Steven werkt. <lacht> Wanneer ik wil dat hij er niks van merkt. Uh, nou, hoe staat het dan hè? He? Al aan de trap wezen. Bij de pot van dit keer extra spannend wezen. Ik hoor als heel uit het publiek. Jouw ja, joh, mak zeker snelle chromatiek. O, oh, daarop over de noden sprong van drieën? Nou, Mike Millie, leg de kluw even op haar knieën, Daar wil een steek, ik heb niet opgelegd. Was zeg ie? Oh ja, ze werken dit keer zonder net. In circus bij de uitgang der piste, waar het bordje hangt voor de artiesten, staan iedere avond drie vrouwen te praten, drie vrouwen, getrouwd met de luchtacrobaten. Hun man zien ze door de gordijnen de nok van de tent die verdwijnen, die zweeft nu daarboven. Rek naar touwen. Beneden. Nou, kijken. Kijken. Kijken. En wachten. Drie vrouwen. Nou, wat dat niet prachtig? Vinde Lamar met een verhaal over drie circusvrouwen. Vrouwen getrouwd met de luchtacrobaten. En ze werkte voor het eerst zonder net. Ja, daar gaat er natuurlijk wel eens wat mis. Dat kan allemaal zomaar gebeuren. Finde Lamar dus. Een opname uit het Leidse Pleintheater. Um, wat uh, ja, bestaat geloof ik nog wel als bioscoop. Denk ik. Toch? Of nee, die heet nu de City. Dat, uh, maar ik weet niet of dat dezelfde locatie is. Daar ben ik allemaal niet zo mee op de hoogte. In ieder geval is het oud. En het is, uh, het is in ieder geval... Uh, een mooie historische opname. Vin de Lamar dus, en Circus Vrouwen. Ja, en als je het dan over oorlog hebt... ja, natuurlijk, dan vraag je je wel eens af... waar het allemaal goed voor is, die oorlog. Dat, eh, dat weten we allemaal nog steeds niet... waar het allemaal goed voor is. In ieder geval, het kost altijd een hoop mensenlevens... en een hoop geweld en een hoop gedonder. En je vraagt je dan inderdaad af... hé, hey, waar is het eigenlijk goed voor? Oftewel, Evan Star met een nummer van The Temptations. En dat nummer heet War. What is it good for... Thank <laughs> you. Een uh, werk dat oorspronkelijk geschreven werd door de Temptations, natuurlijk. En uh, dit was een gigantische hit. War, what is it good for? Nou, dat weten we nog steeds niet. En uh, dat is ook logisch. Ook. Of logisch, ja. Is, nee, logisch is niet. Oorlog is nooit logisch, natuurlijk. Make love, not war, zei John Lennon ooit. En daar heeft hij toch wel heel veel gelijk in, mag ik wel zeggen. En zo jammer dat hij die, tek, die tekst al uh, zo'n 40 jaar geleden. Uh, Slaakte en dat het nog steeds niks veranderd is. Dat is uh, wel triest. Goed, we gaan verder met Fleetwood Mac. Rumors, 1976. Gigantisch goed album. Gigantische uh, verkoopcijfers ook. Het was echt een hitalbum van de zuiverste orde. Van het zuiverste water, moet je zeggen. We gaan er met draaien dat ik ook nog eens ooit gehoord heb in een uitvoering van Eva Kessel Die ook verschrikkelijk mooi was. Maar nu draaien wij het origineel, ontzettend mooi liedje van Fleetwood Mac. Het nummer dat heet, uh, van de LP Rumors dus, en het heet Sunburn. Mooi of niet mooi. Hè? Mooi of mooi moet je nou zeggen. Schitterend mooi. Uh, Songbird van uh, de LP Rumors van uh, Fleetwood Mac. En van daaruit is het maar weer een kleine sprong. Uh, nou, het zal tussen zitten. Een jaar of uh, wat geleden. Uh, tenminste, ik denk dat er ongeveer een jaar of 30, 40 tussen zit. Tussen wat we nu gaan draaien en wat u uh, net hoorde. Fleetwood Mac dus. Um, een hele oude opname van Wim Kan. Ja, want ook die was al voor de oorlog actief. Uh, dit is een hele oude opname. Uh, geschreven door Corlemaire en uh, Wim Kan. En Corlemaire doet ook mee aan dit nummer. Uh, u gaat dus luisteren naar inderdaad echt historische oude opname. Nou ja, alle opnames van Wim Kan zijn historisch, maar dit is wel een hele oude. Het nummer heet, ik lig zo vaak... Uh, te denken. En ook dit komt uit het Leidspleintheater in uh, Amsterdam, wat er niet meer is. Dus intussen, Wim kan. Ik lig zo vaak te denken met mijn handen onder het hoofd. Een bed is het begin van alle dingen. Zo dik was als het donker werd, heb ik mezelf beloofd daar honderdduizend liedjes van te zingen. Maar ging dan s'morgens licht weer aan, dan ben ik haastig opgestaan, om één, twee, drie een boterham te eten. Was na een dag vol zaken en zo, vol narigheid en radio, dacht ik, liep het had je helemaal vergeten. Dan lag ik weer te denken, met mijn handen onder het hoofd,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 al wie in het daglicht zijn zaken niet recht Die vindt in het donker een steun aan zijn kussen Je pakt het met, het is je bleke vriendin Je lacht of je huid of je bijtere zin Die dikke vriend teken zo wollig en vet Dekt Fransen, Chinezen en Jankies en Russen Waar ik leven begin.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 Heleventjes Andrees in bed bedenken. Als Stalin in de dekens ligt. Zijn ijzeren gordijnpot is. Is dan die Sovjet-Unie nog zo'n wonder Wie liefding op het kussen ziet. Gelooft in vermogen, dat was niet. Liefding in bed met een schatkistje eronder. Zo lig ik dan te pijn, z'n lichtger brand die nou in bed. Dat beest kan mij zo'n simpele vreugde schenken. Het is eigenlijk zo gewoon, maar het geeft een beetje een Rijkseenheid met een snor in bed te denken.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 Daar liggen wij dan, wie we werkelijk zijn, de waarden, de dorren, de krullen, de vlecht. Heel oud en heel wijs soms, maar jong nu en klein, aan het even niet porteren, geen gevechtje. Zo lig ik dan te pijnten, waarom doen wij eigenlijk zo? Wat spelen wij de leuke en de vlotte? Want onder veler bent staat een gewone witte poos. Wat zullen wij elkaar nou bedotten? De helft van je energie. Er speel je in de comedie van mens heb jij mijn pakje al bekeken. Terwijl je weet van wat en zien, van Sartre tot voorbij Stalin, ligt iedereen zo dood de onder zijn deken. Dan denk ik soms, wat kunnen mensen menselijk zijn als het moet? Wat doen wij dan krijgshaftig, koel en netjes? Als ik maar wat te zeggen had, dan stopte ik voorgoed. Het hele mens toch lekker in hun bedjes. Inderdaad, als u de tekst goed gevolgd heeft, weet u natuurlijk dat dit een opname was van uh, redelijk vlak na de Tweede Wereldoorlog. Ik denk zo'n beetje mijn geboortejaar, schat ik, schat ik in, zo, 47, 48. Uh, de tijd dat Drees premier was van Nederland en Lief think, de minister van Financiën, die er, uh, ja, die er eigenlijk uh, voor verantwoordelijk was, dat na de Tweede Wereldoorlog het hele Nederlandse geldstelsel herzien moest worden en iedere Nederlander kreeg dus ook na... De bevrijding toen de tijd, het tientje van Liefdink. En daar moest je dan allemaal maar weer mee beginnen. Want het geld was natuurlijk geen donder meer waard na, de, na die broede tijd, 40, 45. Dus iedere Nederlander kreeg een tientje van Liefdink. En daar werd alles weer mee opgezet. En eh, toevallig leuk is wel, dat, dat zei ik nog tegen mijn vriendin, tegen Ansla. Ik zeg: dat is toch toevallig? Want ik vond. Ik vond eh, Waar dat ding vandaan komt, weet ik niet. Maar ik, tussen oude papieren... ...vond ik ineens een distributiestamkaart van mezelf. Uit 1948. Want dat was toen nog zo. Hè? Drie jaar na de Tweede Wereldoorlog was er nog distributie. Dus kon je lang niet alles vrij kopen zoals het nu is. Maar ik, had dus nog, ik heb nog zo'n ding. Dat is heel leuk. Dat is echt een historisch ding. Die heb ik ook apart gelegd, want die mag nooit verloren gaan. Distributiestamkaart uit 1948. Mijn geboortejaar. Ja, ik word al een oude man. Vandaar ook dat ik zo lekker bezig ben met nostalgie in dit uh, programma. Um, weer even nostalgie uit de tijd uh, van de uh, Soul Blues Quality. En dat heet de band waar ik in zat. In de 60e jaren speelden we dit nummer ook. Wilson Pickett. Lekkere stampende zool. Het is eigenlijk een oud nummer van Lloyd Price. Maar Wilson die wist daar iets heel anders van te maken. En het swingt als een trein. Hier is Wilson Pickett. Ik denk dat hij een beetje kraakt. Maar dat merkt u dan zelf wel. Het nummer dat heet uh, Lee Ladies and gentlemen, get on the dance the floor. Oh, die nu nog lekker kort ook. <laughs> Dat is mooi. Stagger Lee, uh, Wilson Pickett... Uh, ...uit uh, de Soul-periode, zag ik maar zeggen. De periode van de Atlantic Souls, een beetje zo'n 64 begon. Doorbraak van Percy Sledge, Otis Redding, Wilson, Pickett, Sam en Dave. Uh, al dat soort uh, figuren met name. En uh, nou ja, dat zorgde toen natuurlijk. Dat was toen de muziek van, uh, van de discotheek natuurlijk. Hier werd op gedanst. Jawel, en wild op gedanst. Heerlijk. En ik herinner me dat natuurlijk allemaal nog goed... ...omdat het allemaal uh, ook een beetje uit de tijd komt van... Uh, uh, de, de, van, van, van mijn beentje. De soulful of Blues. Nou mijn beentje. Beentje waar ik in speelde. soulful of Blues quality. Met natuurlijk die gigantische zanger. Die helaas weinig of niets meer doet. Uh, en het zou zo leuk zijn als hij weer eens wat ging doen. denk Clark natuurlijk heb ik het over. Onze Zandvoortse deen. Uh, toch nog steeds vind ik een van de beste soulzangers Die er in uh, Nederland rondwandelt. En hij heeft natuurlijk het allemaal keurig doorgegeven. Aan zijn zoon Allen En die gooit hele hoge ogen, want dat is een van de top mensen op dit moment in de Nederlandse muziek zien. We gaan nog even naar Fleetwood Mac, ik denk dat we het nieuws er net mee halen, en misschien ook wel niet, maar dat zien we dan wel zelf. Fleetwood Mac van de LP Rumors, en dit nummer dat heet uiteraard Don't Stop, nou dat doen we ook niet, want we gaan naar het nieuws gewoon lekker verder. Don't Stop Fleetwood Mac